De chef van het Rode Kruis maakt zich zorgen over de humanitaire situatie in Syrië. Er sterven volgens hem onnodig veel mensen doordat ze geen medische hulp krijgen. Maurer bleef gedurende zijn bezoek in Damascus. Hij was geschokt door de enorme schade aan gebouwen en infrastructuur... die hij zag in buitenwijken van de Syrische hoofdstad. Een familieruzie over geld zou de aanleiding kunnen zijn geweest... voor de moorden in Frankrijk bij het meer van Annecy. Dat heeft de Franse aanklager gezegd tegen het persbureau AFP... Woensdag werden drie Britten van Iraakse afkomst, een man, zijn vrouw en zijn schoonmoeder, in hun auto doodgeschoten. Een fietser, die waarschijnlijk getuige was van de moorden, werd ook gedood. De Britse politie heeft ontdekt dat een man en een broer ruzie hadden over geld, mogelijk over een erfenis. De broer zal uitgebreid worden verhoord. De politie hoopt ook snel te kunnen spreken met het dochtertje van de omgekomen man. Zij overleefde, doordat ze zich had verstopt onder de rok van haar moeder. De politie is een bende op het spoor gekomen die drogisterijen plundert. De cosmetica-dieven zouden vooral in Friesland allerlei dure geurtjes en crèmes stelen, zegt de politie. Ze gaan vaak met, met twee of drie talen gaan ze naar binnen. Eén die leidt af en een andere die, die stopt de, de, de parfums in geprepareerde tassen. En dan worden ze de winkel uitgesmokkeld en vervolgens uh, in de auto verstopt. Dat is uh, niet goed. De politie hoopt de bende binnenkort op te rollen. In de zaak is al wel een man uit Utrecht opgepakt. Hij kocht de producten van de bende en had thuis voor 150.000 euro aan cosmetica liggen. De Britse prins Harry is in Afghanistan aangekomen... voor een tweede periode als militair. In 2008 was hij ook in het land, toen als infanterist. Prins Harry zal nu vier maanden dienen als piloot van een Apache-helikopter... op een Britse basis in de provincie Helmand. Hij gaat gevechtsmissies vliegen. Dat zegt het ministerie van Defensie in Groot-Brittannië. Prins Harry voltooide in februari zijn opleiding tot Apache-piloot. Hij zei toen al dat hij graag weer terug wilde... naar de Britse troepen in Afghanistan. Het weer: alleen in het noorden nog wat bewolking. In de rest van het land droog en zonnig. Temperatuur 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Ook in het weekend veel zon en zomerse temperaturen. Ah, en bij de verkeersinformatie 30 kilometer file. Typische vrijdag. Veel drukte in Minder-Nederland rond Utrecht. Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort loopt het vast. Tussen Eemnes en Bunschoot op diverse plaatsen. En verder ook tussen Eembrug en Knoopend naar Maastricht vanaf Eindhoven tussen Meersen en knooppunt Europaplein staat 3 kilometer. Bij Utrecht op de A28 naar Amersfoort langzaam rijden en stilstaan tussen Rijnsweert en de afrit Maarn over 6 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, daar loopt het vast tussen Heteren en knooppunt Ewijk in 7 kilometer. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Karl-Johan de Zwart. Goedemiddag en welkom bij de Stemming van Nederland. De oudere partij 50 plus wordt volgens Maurice de Hond steeds zichtbaarder in de peiling... en staat nu zelfs op drie zetels. Lukt het onze flyerende verslaggever Joris Kreugel om de 50PLUS aan nog meer zetels te helpen? En de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want ja, dat zijn natuurlijk Nederlandse gemeenten sinds 2010. Nou, of de verkiezingen daar een beetje leven, dat horen we van Scarlett Winster... politiek redacteur van de Caribische redactie van De Wereldomroep. Maar eerst ons debat. En daarvoor duiken we de verkiezingsprogramma's in... op zoek naar die onderwerpen die nou net niet continu aan bod komen... tijdens de campagne. Zoals de crisis, de 3%-norm of de zorg, dat weten we wel. Wij debatteren vandaag over het nog altijd heikele punt van... De koopzondag. Want ja, het huidige kabinet heeft dat punt op de langere baan geschoven. Maar als we in de verkiezingsprogramma's kijken... dan zien we toch de koopzondag als belofte terugkomen. Van voor tot, tot, tot, tot tegen. Hoe zal het nieuwe kabinet daarmee omgaan? Of gaat het weer een strijd worden waar men helemaal niet uitkomt? Aan tafel Peter Schalk en Zee van Detailhandel Nederland. Peter Schalk, u bent van de Reformatorische Maatschappelijke Unie... en u woont in Veenendaal, waar de winkels op zondag gesloten zijn? Gelukkig wel. Lekker en, dat rustig. Moet, en dat moet vooral zo blijven? Dat zou ik wel heel fijn vinden, ja. Als het er gewoon zo blijft. De, de, de zondagsrust die is mij zeer dierbaar. Dat is uh, ook een van de redenen waarom ik uh, tegen die koopzondagen ben. Maar daarnaast zijn er ook, uh, naast de principiële argumenten... ook uh, maatschappelijke, sociale en economische argumenten te noemen... waarom het verstandig is om de zondag... Uh, in rust te houden en de winkels niet open te stellen. Ja, die argumenten gaan we zo horen. Jelgar Zee, u zegt, hoe meer koopzondagen, hoe beter, denk ik... Hè, als uh, detailhandel Nederland. Nou, het Detailhandel Nederland pleit ervoor dat gemeenten en winkeliers... samen kunnen bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Ja. Zonder allerlei, allerlei gekke regels die er ja. nu mee te maken zijn. Maar goed, als we dan in Veen besluiten... we doen geen koopzondagen, is dat prima. Dan is dat uitstekend, natuurlijk. Ja. Gemeenten en winkeliers moeten gewoon per gemeente bepalen of ze dat willen. Mm -hmm. um, welk belang hebben gemeenten om meer of minder koopzondagen... aan hun inwoners en inwonende winkeliers toe te kennen, meneer Schook? Nou, ik denk heel weinig. Uh, wat je nu ziet is dat... Uh, uh, de druk vanuit uh, vooral het groot winkelbedrijf... erg groot is om uh, op zondag vaker open te zijn. En uh, daar is dan een sterke lobby. Uh, die, die indruk is uh, in ieder geval heel sterk... dat er uh, geprobeerd wordt in allerlei gemeenten... om uh, in eerste instantie bijvoorbeeld een avondwinkel te zijn. Dan mag je ook bepaalde tijden op zondag open. Maar er wordt ook heel vaak gelobbyd... om uh, meer openstelling van winkels. Dat is voor het grootwinkelbedrijf misschien ook heel gemakkelijk haalbaar. Maar juist de kleinere winkeliers... Die uh, hebben daar erg onder te lijden. Waarom? Omdat ze daardoor uh, weggeconcureerd worden. De kleine winkeliers hebben heel vaak of heel weinig personeel... of moeten het allemaal zelf doen. En dat betekent dat ze moeten gaan besluiten... om de enige vrije dag die ze hebben, heel vaak... Mm -hmm. ook nog eens een keer op te geven... als ze mee willen doen in, dat, uh, in die concurrentieslag. Ja. Wat maakt het u eigenlijk uit wat er in andere gemeenten gebeurt? Ik bedoel Ik Als in Veenendaal de winkels op zondag dicht zijn, prima. Nee, de... De principiële lijn is wat vanuit de RMU gezien uh, van laten we proberen om die ene dag van rust in te bouwen. Ja, maar Dat waar is... gaat het u nou eigenlijk om? Om de dag des heren, of om uh, de economische bezwaren? Het gaat mij om uh, vier soorten bezwaren. Die principiële. Vier soorten de, zelfs, ja, ja. Die, die, die principiële, dus de dag uh, om te rusten, om ook naar de kerk te kunnen, maar daarnaast ook om sociale dingen te kunnen doen. Die staat bovenaan. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke argumenten en economische en sociale. Dus, Wat zijn die sociale bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat een, een, een winkelier het fijn vindt om zijn kinderen te ontmoeten en een dag ja. uh, rust te maar hebben. Ja, dat is toch zijn eigen keuze? Hij kan toch open gaan of dicht blijven? Ja, maar dat is een hele gemakkelijke uh, redenering die heel vaak wordt gehanteerd. Maar als jij als kleine winkelier, die het al niet zo gemakkelijk heeft in deze economisch zware tijden, merkt dat de supermarkt ja. naast je open is. Die ook jouw product misschien wel verkoopt, maar niet zo goed, maar wel, uh, ja. wel aanbiedt. Ja, dan wordt de verleiding heel groot om te zeggen: van Ja, maar dan wordt het voor mij nog moeilijker. Dus ik zal wel moeten. En dat horen wij ook heel vaak terug van uh, kleinere winkeliers. Ja. En het winkelpersoneel, idem, die worden ook gedwongen worden, om, om, om op zoek te, ja, okay. te werken. Meneer C. van de Detailhandel Nederland, uh, het gaat ten koste van de kleine ondernemer, die kan dit helemaal niet aan. Ja, ik hoorde dat net ook uh, dat het hier gezegd werd. Maar laat heel helder zijn: die druk komt niet vanuit de winkels om op zondag open te zijn. Die druk die komt van, aan, van de kant van de klant. De klant wil zondag wat gaan kopen. Ja. En een winkel is uh, dienstverlenend, is een ondernemer. En een winkel wil open zijn wanneer de klant op de stoep staat. Ja. Want oh. op heel veel zondagen zie je dat het daar heel erg druk is. En dan ook kleine ondernemers, dat zijn ook ondernemers, die willen open zijn. Die zijn er dan uh, waar het dan heel erg druk is. En waar in die gemeente dat het zin heeft om een koopzondag te hebben. Willen zij dat natuurlijk ook. Ja, maar dan wordt toch de klant vraagt en u moet maar draaien. Het is toch niet zo dat. De, dat nou ja, de consumenten... dat is toch een beetje het idee van de markt? Ja, wel, maar de, je moet de markt wel beperkingen opleggen. En ik denk dat juist de oh. wetgever, omdat uh, de klant, of uh, sorry, de, de markt kan doorschieten. En uh, de markt heeft geen oog voor de menselijke maat. Nou, en ik wil ook nog iets is anders dat ontzettend op zeggen. jammer als, dat, als daar geen ruimte voor blijft. Ja, meneer Zee van Detailhandel Nederland. Nou, want er wordt ook gezegd van uh, bijvoorbeeld kleine ondernemers die uh, redden het dan niet. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de horeca, waar volgens mij heel veel zelfstandige ondernemers zijn, dan zie je juist dat de horeca open is wanneer uh, mensen vrij zijn en daar iets willen eten of drinken of ergens willen logeren. Dus dat kan heel erg goed. Zo'n ondernemer die wil ook gewoon zijn bedrijf goed runnen. Ja. En dan wil die open zijn wanneer de klanten op de stoep staan. Ja, ik wil even, ik wil even iets uh, in de groep gooien. Uh, ja. Nou, leven wij in zeer moderne tijden. Je kunt er gewoon online winkelen. Daar nou heeft niemand er last van. Ja, dan, precies. Open. dan is het hele probleem opgelost. Dan kun je zelf kiezen of je iets wil kopen via het internet. Dat is ook, want als je inderdaad. Uh, het is niet meer van deze tijd. Je Bent u daar ook, ook tegen, meneer Schalck? Nou, kijk, ik ga niet uh, zeggen wat mensen via hun computer nee, zouden moeten. Daar heb ik, dat dus zou wat ver gaan. Ja, daar, heb, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Waar het mij om gaat, is dat we een, een samenleving aan het inrichten zijn... Waar, waar geen momenten van rust meer zijn, waarin mensen ook niet uh, ja, ja, tot die keuze kunnen komen. Daar kun je dan, dan dus komen. voor kiezen of je online gaat ja, shoppen dan, ja. dan of niet, meneer Zee. Is dat niet de ja, wel, oplossing? Maar de, de overheid... Zijn we daar niet vanaf, van deze discussie? Uh, dan bent u daar vanaf, en dan bent u ook van alle winkeliers meteen af. Want inderdaad... Er blijkt op zondag ook, wel, ja. Nou ja nou, maar dat die geldt winkeliers, dan ook voor de andere dagen. Uh, precies, FNC, dat, uit, ja. uit onderzoek blijkt ook... dat een belangrijke reden voor mensen om online te winkelen... is omdat ze dan kunnen winkelen... op het moment dat zij daar uh, tijd en zin in hebben. Ja. En als je dan op zondag... met alle macht alle winkels dicht zou willen doen... Uh, dan zou je eigenlijk ook alle websites op zwart moeten zetten. En zou je dat s'avonds ook al op zwart moeten zetten. Ik denk, en dat blijkt ook in die uh, plekken waar koopzondagen zijn... dat mensen heel goed zelf in staat zijn... om te kiezen hoe en wanneer zij rust willen hebben. Maar Binnen de huidige wetgeving uh, kunnen winkels per week... Uh, zes dagen 24 uur bijna open zijn, hè, bij wijze van spreken. Uh, en dan zijn het niet nee, te schudden. Nee, nou, zes keer 16, dat is 96, ja, inderdaad. Dat is 96 uur open zijn. De meeste mensen werken 40 uur of veel minder, helaas. Hè, want we hebben eigenlijk ook nodig dat mensen die, die, die 40 uur kunnen maken. Maar goed, dat lang niet iedereen heeft een baan. We gaan toch niet zeggen dat de zondag nodig is omdat je op een ander moment niet zou kunnen winkelen. Maar dat toch gewoon dat is toch wel leuk is ook... om op je vrijdag een ja, beetje te ja, kunnen shoppen als je daar in hebt. Dat is een andere reden. Dan zegt u van dat is gewoon leuk. Ja. Maar Hier wordt gezegd van ja anders kun je niet shoppen. Nou, dat heb is natuurlijk ik... onzin. Ja, maar goed, laat ik dat argument dan inbrengen. Het is gewoon leuk. Ja, dat niet dat zo kunt, moeilijk. Dat kunt u wel vinden. Maar daarmee brengt u dus ook een, een groep winkeliers en, en werknemers ja. in de klem, want die moeten dan maar opdraven omdat u iets leuk vindt. Ja. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is dat een overheid... zoals in Nederland zorgt dat er, een, uh, uh, dat er goede kaders zijn... waarbinnen uh, winkeliers alle mogelijkheden hebben. Maar dat er ook grenzen zijn. En die heb ik al geduid, vind ik van principieel belang maar ook van maatschappelijk belang en van sociaal belang. Oké, okay, uw punt is duidelijk van beide. Ik ga, we gaan er niet uitkomen. Het is een discussie die jaren uh, voortwoekert... en dat ook zal blijven doen, denk ik. Ik dank u hartelijk, Peter Schalk van de Reformatorische Maatschappelijke Unie... Graag en Joger Zee van Detailhandel Nederland. Ja, graag gedaan. Ja, politieke statements staan niet alleen in verkiezingsprogramma's. Uh, ook songteksten staan er vol mee. Kom bij elkaar, mensen. Waar je ook bent, dat zong Bob Dylan in The Times They Are A Changing. Hier gezongen door Brian Ferry.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 The mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. You're Origineel dus van Bob Dylan, The Times They Are Changing. Uitgevoerd nu door Brian Ferry. Verslaggever Joris Kreugel gaat tot aan de verkiezingen dagelijks flyeren... met de lokale politieke partijen. En vandaag staat de 50-plus partij op het programma. En loopt Joris mee met Harry Siepel in Meppel. erin? Ja, is je Nou, ook nog een beetje chance op straat eigenlijk? Als aan zo'n flyer hebben? Met leeftijdsgenoten? Mm, nou, nee. nee. Eigenlijk niet. Je nou, bent ben toch te veel met politiek bezig. Ja. Om te maken. Misschien ben ik ook niet de persoon daarvoor. Je, je zegt, ik ga veel vrouwen aanspreken. Dus... Ja, nee, dat klopt ook. Ja. Maar we gaan daar. Een... Oh, daar moeten wij. Je moet ook altijd een beetje je de charmes de in de strijd gooien. Ja, ja, ik probeer het wel op mijn manier. Dat wordt echt gelukt. Dat is altijd de vraag. komt hartstikke vriendelijk over en uh, open. Yeah. Ik probeer open, vriendelijk en mijn eigen mening te geven. Ik probeer niet iets gemaakt te vertellen. Nee. Eh, ik vind gewoon dat je eerlijk politiek moet rijden. Ik heb daar grote moeite mee. Wat heel, wat heel veel mensen in politiek doen. En wat ook in meerdere partijen gebeurt. Is dat je de volgende dag. Er zijn een verkiezingen geweest. En dan hebben de hele leuke mensen. En als je ze uitnodigt komen ze niet meer. Nee. Eh, mijn nou, maar dan, volgende, dan eh, moeten ze werken. Ja, ik mag graag twitteren. Ik twitter over politiek. En mij valt op nu. Dat de drie uh, collega kandidaten hier in uh, Drenthe die ik volg. En één keer heel veel twitteren, ja. alleen maar waar ze zijn, wat ze aan het doen zijn. Niet over politiek, maar we gaan rozen uitdelen of we zijn bij de Corso. En op dat moment, als ze één keer weer gekozen zijn, dan in één keer is het stil om die mensen. En ik vind namelijk dat je daar ook een leg moet hebben om na die tijd voor die mensen op te komen. Kijk, ja, kom, ik ga eerst even naar de. Ja. Want ik mag nu ook even gaan flyen. Ja, dus, ja. Ja. Dag Piri, uh, gaat u volgende week stemmen? Ik ga altijd stemmen. En wordt het 50 plus? Nee, meneer. Ik stem mijn hele leven op de level of VVD, ik blijf het stemmen ook. Jullie kunnen niks doen. Al nou, krijg je één of twee zetels. Ja, maar dat ben ik niet helemaal met u eens. Tien jaar geleden hadden we ook niet van de dierenpartij gehoord, wat die allemaal bewerkstelligd hebben de afgelopen tien jaar. Dat zou ook als met voor de 50 plussers kunnen gelden. Ja, dat hebben ze dan bewerkstelligd. Er is veel meer aandacht gekomen in ieder geval voor de dieren. En hoe zit het met uw pensioen? Uh, kloten? Nou, dat zijn toch wel een van de dingen waar ja, 50 plus. Daar kunnen jullie allemaal niks aan doen. Waarom niet? Waarom, waarom zou dat niet aan kunnen doen. Alleen al dat wij op dit moment discussie voeren dat de rekenrente fout gerekend wordt met 1% in plaats van 4%. Ja. Die discussie hebben wij aangesmengeld. Ja. Zelfs Kamp van U, VVD, die heeft ja, de Ja, maar die, reken, die rekenrente die, die wordt er nog niet gewijzigd. Jawel, die wordt gaat omhoog. Ik ga de u dat hij na de, na de verkiezingen... Ja. dat is helaas voor de VVD iets te typisch, dat na de verkiezingen alle dingen veranderen... ik ga de nu dat hij op 2 à 3% komt. Hij komt niet op 4, dat ben ik niet mee eens. Ik heb het idee dat wij jullie niet kunnen overtuigen. Nee, we lopen al een paar jaar mee. Dus dan zou je uit ervaring misschien ook moeten weten. Om een, ja, misschien dat, het, een keer, <laughs> dat het geen donder helpt. <laughs> dus het wordt gewoon VVD? Het wordt gewoon VVD. Nou, dan, dan gaan dan wij toch verder, Harry. In ieder geval hey, succes. Hey, ja, okay. Beetje nukkige mannen. Ja, dat zijn... Uh, nou, niet nukkig. Het zijn typisch VVD'ers. Ja, die, die gewoon het waarschijnlijk heel goed hebben. Wat denk je eigenlijk? Komende woensdag dat uh, 50PLUS 4 uh, tot 5 zetels haalt. We zijn op de peiling, op de, afhankelijk van welke peiling, dus de 1 en de 4. En dat we gaan 4 in de Victorio-zel in Amsterdam. Daar zit jij dan net niet bij? Ik zit er net niet bij. Ik stop met flyeren, maar jij gaat waarschijnlijk de komende dagen echt heel hard door. Ik ga rustig door. Heel veel succes. Oké, okay, Joris, hartelijk dank. Ja, Harry Siepel, hij flyert lekker door in Meppel. Wat schrijven buitenlandse correspondenten over de verkiezingen in Nederland? De inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... kunnen voor het eerst stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Want sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen... zijn deze drie eilanden bijzondere gemeenten van Nederland. Aangeschoven is Scarlett Winster, politiek redacteur... van de Caribische Redactie van de Wereldomroep. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, leven die verkiezingen een beetje op de eilanden? Eigenlijk helemaal niet. Daar kunnen we heel kort over zijn. In opdracht van de Wereldomroep is er vorige week een onderzoek gedaan. En met name op Bonaire, het grootste eiland dat bijzondere gemeente is... zegt 80% van de bevolking dat ze helemaal niks hebben met die Nederlandse verkiezingen. Hoe komt dat? Dat komt deels uit onbekendheid, want er is bijna geen campagne gevoerd uh, op de eilanden. Alleen uh, Arjen Erkel van het CDA is uh, op Bonaire geweest om uh, te praten over de verkiezingen. Maar op Bonaire zeker uit onvrede met uh, de nieuwe status van het eiland. Maar dan kan je toch ook een, een stem uitbrengen die uh, Nederland dwars zit, bij wijze van spreken. Nou, de mensen die zijn van alles aan het bedenken... hoe ze hun onvrede duidelijk kunnen maken. Gisteren ja. was het Bonaire dag, de dag van het volkslied en de vlag. En uh, gisteren hebben heel veel mensen, begrijp ik... Uh, hun stembiljet in een stembus gedeponeerd... als teken van protest, als teken dat ze er niet mee eens zijn. Gewoon niet ingevuld, gaan... blanco teruggestuurd. Ja, niet ingevuld. Met zo'n stembiljet kan je alleen maar uh, naar de, een stemkaart kan je alleen maar, uh, gaan stemmen. Dan krijg je een stembiljet en dan kan je invullen. Maar zij nemen niet eens de moeite om uh, 12 april naar de stembus te gaan. Ja, het gaat misschien wat ver nu om die hele problematiek... Uh, met die verhouding met die, met die bijzondere Nederlandse gemeente... Uh, te gaan doornemen nu. Het uh, feit is, ze zijn daar uh, nou ja, de meerderheid van de bevolking is daar boos... eigenlijk op Nederland. Nou, een grote groep. Het is heel moeilijk te zeggen hoe groot die groep precies is. Oh ja. En uh, niet, natuurlijk waren die verkiezingen een duidelijk uh, moment... om aan te geven of ze wel of niet uh, eens zijn met de gang van zaken. Maar er is de afgelopen twee jaar continu protest geweest. Een kleine ja. groep die steeds van zich heeft laten horen... tijdens het bezoek van de koningin, tijdens het bezoek van de fractievoorzitters... tijdens het bezoek van de woordvoerders in de Tweede Kamer. Uh -huh. Dus uh, ja, ze gaan gewoon door. Ja. Als de inwoners de verkiezingen toch volgen, hè? als ze ja. toch geïnteresseerd zijn... Welke, thema's, welke Nederlandse thema's spreken ze dan aan? Ze zijn met name geïnteresseerd in uh, wat er in de verschillende partijprogramma's staat van ja. uh, de partijen hier met betrekking tot de eilanden. Dat uh, maar noemen ze voor, geef ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, als er uh, meer belastingen betaald moeten worden. Het is uh, echt een, een thema op de bes. omdat uh, de belastingdruk daar ontzettend uh, hoog is geworden de afgelopen jaren. Uh, ja, hoe staan de politieke partijen tegenover de eilanden? Bijvoorbeeld uh, de PVV uh, roept uh, al jaren dat, ze af, corrupt, de... dat ze af willen van ja. de eilanden en dat ze af willen van de eilanden. Zelfs nu de drie uh, bijzondere gemeenten onderdeel zijn van Nederland, uh, roepen ze nog steeds. Heeft Gert Wilde, het staat in het partijprogramma van de PVV... Dat als, uh, als het aan de PVV ligt, uh, ja, de eilanden afscheid moeten nemen van het koninkrijk. Ja, um, nou, nou wordt door media, neem ik aan, ook geschreven en ja. uh, uitgezonden uh, op die BES-eilanden. Wat, wat zijn dan thema's die voorbij komen? Dus wie zie je vooral veel? Nou, uh, met name de grote partijen. Ja. Die, uh, dat is ook wel enigszins begrijpelijk. Ja. En uh, die, die krijgen aandacht. En ja, wat de afgelopen week natuurlijk in het nieuws is geweest... is de ja, tussenaan aanstekens wederopstanding van uh, de PvdA van uh, Diederik Samson. Dat hij het uh, nu uh, zo ontzettend uh, goed doet in de peilingen. Dat uh, zijpelt uh, daar wel door. Ja. Nou zou je verwachten uh, dat men ook wel degelijk op de eilanden uh, zeer geïnteresseerd is. Want ook de crisis ja, gaat ook hun aan. Maar dat is dus niet zo. Nee. Met name op Curaçao, dus het grootste eiland, daar kunnen ook mensen stemmen. Met ja. Vooral Nederlanders die daar wonen, die kunnen zich uh, uh, daar aanmelden om te stemmen. Uh, daar zijn volgende maand ook verkiezingen. Dus de mensen op Curaçao hebben dan weer uh, andere zorgen ja. aan hun kop op dit moment. Wat is, wat, is, wat is de hoop voor deze eilanden op 12 september? Dus aanstaande woensdag. Welke partijen hopen ze dat zullen winnen? Welke, welke partij doet het goed? Hè? Ja, dat is echt heel, heel, heel moeilijk te zeggen. Ik zei net al, de grote partijen doen het goed. Waarschijnlijk gaat het CDA heel erg veel verliezen. op Met name boneren. Omdat men uh, ja, het, die partijen uh, toeschrijft dat de situatie is zoals het is. het is. Dat klopt natuurlijk niet. Maar het CDA krijgt waarschijnlijk uh, op die eilanden een, een grote klap. En um, ja, misschien uh, dat uh, de PvdA het uh, ook opnieuw dit keer goed gaat doen. Voor, uh, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen is de VVD als uh, grootste uit de bus gekomen. Maar um, ja, dat valt te bezien of dit uh, ook. Uh dit keer zo zal zijn. Ja. Ik denk zelf uh, dat op de best de VVD niet uh, de grootste partij zal worden. Zeker gezien het feit dat op Bonaire een politicus een soort stemadvies heeft gegeven. En die heeft gezegd om strategisch uh, links te gaan stemmen. Maakt niet uit of het PvdA is of uh, uh, SP, maar strategisch links. Dus, Waarom? Ja. Waarom wat, is, wat is de gedachte achter dat advies? Nou, In ieder geval dat rechts niet uh, aan de macht komt. En dat ja. dat in ieder geval uh, beter uh, zal zijn uh, voor de eilanden. Ja. Wat ja. verwacht je van de opkomst? De opkomst. Vier van de 10 mensen hebben aangegeven dat ze uh, gaan stemmen. Dus uh, zo'n uh, ja, 40 procent. Dat is ook een beetje de opkomst, uh, zoals het is onder de Antillianen uh, en Arubanen die in Nederland leven. De, ook onder Antillianen en Arubanen in Nederland leven de verkiezingen eigenlijk helemaal niet. Dus nee. uh, heel jammer. Wat, maar... ook, wat ook wel weer opmerkelijk is. Ja, Hoe is kan wel... dat dan weer? Ja, het is opmerkelijk omdat ja, het is een hele andere manier van campagne voeren Zoals uh, op de Antille is het ja, meer een soort patronagesysteem uh, voor wat hoort wat? Dus uh, voordat ik op jou stem dan... Uh, Moet jij eerst wat voor mij doen? Precies. Uh, soms is het een, een telefoontje, wordt een uh, rekening betaald... of krijgt men een, een koelkast. Ja, en, ja uh, zo werkt het hier niet. Precies. En uh, ja, de mensen hebben echt heel erg van... ja, oké, okay, als ik voor jou wil stemmen, uh, wat, wat ga jij dan voor mij doen? Ja. ja. Wat voor kabinet uh, is het beste eigenlijk voor die eilanden, denk je? Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Omdat op een gegeven moment... Ja, hier in Den Haag worden ook uh, compromissen gesloten. Dus uh, partijen mm -hmm. die nu roepen dat ze ja, van alles voor de eilanden willen gaan doen... die moeten maar zien of ze in Den Haag een meerderheid krijgen... om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat uh, ja, een, een rechtskabinet in ieder geval... Uh, ja, minder goed zal zijn voor de eilanden. Omdat sowieso uh, de geldkraan dan um, ja, verder dichtgedraaid wordt. Ja, oké, okay, Scarlett. Winser van de Wereldomroep, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, vanmorgen is er natuurlijk weer, zoals uh, iedere dag... gebeld met de politieke klaaglijn van Ferry de Groot. Luistert u even mee. Politieke nood, wel, Ferry de Groot. Dit is uh, de Groot uh, met de politieke nood. Met zijn boekhoek oh, uit uh, Ferry Oh, zeg meneer Van Bokhoven, uh, die, uh, u, u had een vraag over de woningmarkt. Ja, kijk, het zou het mij elke een keer op De radio zeggen, een keer, van die woningmarkt die loopt uh, elke keer vast. Ja, ik heb er geen last van. <laughs> nou, ik ook niet hoor. Ik trouwens ook niet, maar ik zit voor me te verdenken. Ja, hallo? Ja, hallo, met de Groot. Ja, hallo, met uh, Dik Bruin. Hallo. Ik wil even klagen oh, leuk. over de tijd dat er op Radio 1 te weinig kunst, cultuur en natuur is. Ik ben geboren in een dal van klei. Mijn wieg stond niet ver van een koe in de wei. Wij zijn een weiland. Ja, prachtig. Maar waar klaagt u nou over? Nou, dat er op Radio 1 te weinig kunst, cultuur en natuur is. Hé, hey, dit is Te Groot met zijn politieke nood. Hallo, met uh, Marlies. Hé, hey, Marlies. Ik bel even ervoor dat ik het zo vind uh, stinken... In Nederland. Overal waar ik kom, nou stinkt het. Wanneer? Naar nou? nou, van alles. Naar afval, naar Poep. Oh, dat is mij nog nooit opgevallen. Waar woon je dan? Ik woon in Rotterdam. Oh ja, maar daar stinkt het meer, euh, zeg ik als Amsterdammer. <tiep> Hallo, de groot met de politieke nood. Ik wou het even hebben. Ik, ik heb een klacht over dat anti-roken gebeuren hier. Ja, ja. De mensen die uh, tegen roken zijn. Nou, vroeger kwam ik op een verjaardag en dan was het uh, gezellig. Er stond uh, blauw van de rooktijd wel. Maar uh, ik vond het wel lekker ruiken. En dat was ook uh, een sfeer. En nou rookt er niemand meer. Ja, dat is toch voor de gezondheid van uh, mensen. Van de week moest ik uh, vanuit de gezelligheid op het tochtige balkon, hè? Ja. Ja, en dan wil je dus verkouden van. En dan zie ik. Want Van deze stemming van Nederland. En dat was het voor nu. We zijn er vanavond om acht uur weer met de stemming van Nederland. En dan nemen we de politieke dag door met campagnestrateeg Bart Jochems en Roderick van Grieken. Nou, dat vanavond. Eerst gaan we zo meteen naar de kroon in Amsterdam, waar Jan Mom klaar zit voor vrijdagmiddag live. Goedemiddag, Jan, wat ga je doen straks? Goedemiddag, hier zit ook klaar Jolande Sap. We gaan het over haar strijd om GroenLinks te redden hebben. Kluun komt langs, samen met Mirko Haarmans. Hij is uh, een fan van Bruce Springsteen en zingt zelfs een nummer van hem. Niet hier, helaas, maar hij komt erover vertellen. Moeten mensen die in de buurt van een misdrijf zijn geweest... verplicht hun DNA afstaan? Een debat. Gerard Spong heeft het over de overheid als drugsdealer. En Barbara Barend over de sport. Justus Van met zijn column. Bert Brussen over het internet. En heel veel uh, satire... En zoals altijd, zingende prachtige live muziek. Dit keer Alan Clark. Zo direct. Hier allemaal vanuit de Kroon Aan het Rembrandt in Amsterdam. Waar u van harte welkom bent. Nu het nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS Journaal. Rolstoeltennisster Esther Vergeer heeft voor de vierde keer in haar carrière goud gewonnen op de Paralympische Spelen in Londen. In de finale won ze in twee sets van Aniek van Koot. Alle medailles in het rolstoeltennis gingen naar Nederland. Gisteren won Jeske Griffioen al brons. Esther Vergeer is sinds januari 2003 ongeslagen in het rolstoeltennis.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 Het internationale Rode Kruis is voorzichtig optimistisch over de situatie in Syrië. Het hoofd van de organisatie sprak in Damaskus met president Assad. Volgens hem vindt Assad dat er snel wat moet verbeteren in de verlening van noodhulp. Nu sterven er mensen onnodig, doordat ze geen medische hulp krijgen. Ook wil de Syrische president bekijken of medewerkers van het Rode Kruis gevangenen kunnen bezoeken. Een familieruzie over geld zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor de moorden in Frankrijk bij het meer van Annecy. Dat zegt de Franse justitie na onderzoek. Woensdag werden drie Britten van Iraakse afkomst in hun auto doodgeschoten. Ook een voorbijganger op de fiets die mogelijk getuige was van de moorden werd gedood. Een van de slachtoffers had een ruzie met zijn broer over een erfenis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 9 files goed voor bijna 40 kilometer. Meeste vertraging op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en, en schoten 9 kilometer. En verderop nog eens een keer 3 kilometer voor Knoop het Hoevelake. A28 Utrecht naar Amersfoort, daaruit langzaam over 5 kilometer. Tussen Soesterberg en Leusden Zuid. En door werkzaamheden file rijdt op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Waar staat tussen Heteren en Knoop het Ewijk 6 kilometer.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 Moeten mensen in de buurt van een misdrijf verplicht hun DNA afstaan? Af, uh, Dat is een debat zo direct. Gerard Spong over de overheid als drugsdealer. Barbara Barend over de Sportweek. De column van Justus Van Oel, Brouzen met Bert Brussen. Heel veel satire en live muziek. Dit keer Alan Clark. You got this Room, messing around my beat I got that quick rhythm. But you slow with me down my count is one, two, three, fool. One, two, three. Zij dag middag live, <applaus> Allen Klaar, zo direct hoort u het nummer helemaal. Vier nummers gaat hier nog zeker spelen. U kunt ook reageren. Twitter ons: hashtag #afrovml U kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddag live.afro.nl. Ze heeft uh, kennis van zaken en levenservaring. Ze is econoom en politicus. Ze ziet er goed uit en kan zingen. Haar partijprogramma doorstond met glans de kritische controle van het Centraal Planbureau. En toch gaat het niet goed met haar partij GroenLinks. Vandaag is mijn gast Jolande Sap. Welkom. Dankjewel. U blijft... het, gaat meteen, het gaat goed met de partij. Het gaat alleen nog niet zo goed met de peilingen. Ah, is dat de het? De peiling ja. is 12 september. U, u mag het zo uitleggen. U blijft in ieder geval hoe dan ook met niet aflatende energie proberen het ook beter te laten gaan met uw partij. S'avonds laat, oog in oog met Sven Kokkeman, s ochtends met Giel Belen. Uh, door naar de wereld draait door, zag ik gisteren. Uh, daar uh, had u geen idee waar u vandaag zou zijn. Weet u waar u bent nu? Ja, ik weet het. In mijn favoriete stad. Eigenlijk vlak bij huis. Amsterdam, dat is goed. Ik u het programma. Ja, ik ken het programma. Ik ben, ben hier al eens eerder mogen zijn. In campagnetijd gaat dat zo. Je, je, je krijgt s'avonds als je thuis afgeleverd wordt te horen hoe laat je op moet staan. Ja. Dat doe je dan. En dan trek je je kleren weer aan. En dan ga je er weer nou, Dit tegenaan. is Vrijdagmiddag Live van de AVRO. En waar gaat u zo direct naartoe? Nou, zo direct ga ik even lekker naar mijn kinderen. Oh, want hoe lang heeft u die al niet gezien dan? Nou, ik, bedoel, je ziet ze nog wel tussendoor eventjes. Maar ze herkennen echt, echt, u nog. Echt aandacht hebben, dat, uh, ja, ze herkennen me zeker nog. Ze zien nog u maar. op tv natuurlijk. Ja dat, ja, dat zien ze ook. Maar nu gewoon echt eventjes lekker samen eten. Oké. Okay. Veel plezier daarbij. Uh, even het nieuws van vandaag. De Volkskrant die uh, opent, grote kop. ECB, Europese Bank, haalt de rem van de geldpers. Goed nieuws? Ja, het, uh, het is onvermijdelijk dat ze het doen. Uh, want het is nodig. En je ziet die rentes uh, van, van Spanje en van Italië, die zijn torenhoog. Dat houden die landen niet vol, wat ze verder ook uh, binnenlands saneren. Dus het zal moeten. Ja, en, uh, nou daar wordt er ook ingeschreven, ze doen dat onder voorwaarden. Dat is ook wat uh, onder andere uh, Rutte en Jan Kees de gisteren zeiden. Er worden strenge voorwaarden aangesteld. Maar wat lees je nou hier in de Volkskrant? Die voorwaarden zijn uiterst rekbaar. Die kunnen landen kunnen ongeveer zelf bepalen hoe ze uit de problemen komen. Dus dit lijkt toch een soort blanco check te zijn, zoals Wilders altijd roept. Nou, zo vat ik dat niet op. Hè. Ze moeten gewoon wel een beroep doen op noodvol, uh, noodsteun... en dan zijn er echt wel behoorlijk strenge voorwaarden. Ja, niet waarbij... dus volgens de volkshand. Ik praat de Volkskrant maar na. Maar... Nou ja, ik, ik heb het bericht eerder in de Trouw gelezen. Die schreef er weer wat anders voor. Hm. Ik heb de hè, lagarde van het IMF er ook over gehoord. Kijk, volgens mij moeten die landen voldoen aan strenge voorwaarden. Als dat maar is het niet ook... zo is, wat vindt u dan? Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we de toekomst van Europa ook met elkaar veilig stellen. Ja, maar ze worden bijvoorbeeld niet onder curatelen gesteld. Spanje schijnt zoals volgens Koopman 6 nu uh, noodsteun aan te gaan vragen. Wordt niet onder curatelen gesteld. Nee, niet echt onder curatelen. Maar ze moeten wel echt. Ze moeten een ze moeten plan indienen hoe ze gaan hervormen. Ze worden getoetst of ze op het tijdschat liggen. Dan gaat dan ook die trojka langskomen, IMF uh, Europa, centrale bank. Dus het is behoorlijk streng en dat is ook terecht. Maar ik vind het belangrijkste uh, voor nu. Ik ben blij dat dit gebeurt. Want kijk, als de euro uit elkaar zou vallen... of als landen echt uit de euro gedwongen worden... omdat ze die rentes totaal niet meer kunnen betalen... dan is dat voor ons allemaal veel schadelijker. Ja, nu, en we hebben Europa echt nodig... omdat de grote uitdagingen van deze tijd... allemaal onze grenzen ver overschrijden. Ook als de euro net zo hard in waarde zal kelderen als de lieren... door dit, uh, deze actie. Nee, nou, dat gaat niet gebeuren. Nee. Kijk, en wat je ziet, het grote verschil ook met de Europese Centrale Bank... en bijvoorbeeld de Amerikaanse bank... is dat die Europese Centrale Bank eigenlijk een te beperkte taak heeft die heeft alleen maar tot taak om op, over de inflatie te waken. Terwijl de Amerikaanse centrale bank altijd twee taken heeft. Nou, ze gaan nu heel veel geld uitlenen. Over de inflatie uitlenen. waken en over de werkgelegenheid waken. Kijk, en dat zie je in Europa is natuurlijk gewoon de afgelopen periode... doordat die inflatie alleen maar centraal stond, veel te weinig aandacht... voor hoe krijgen we die Europese economie eruit te krijgen. Ja, dus nu krijgen we dan althans volgens kritische inflatie... Duitsland was tegen, hè? Onterecht dus. Nou ja, dat vind ik onterecht. Want als je het niet doet uh, en die rentes blijven verder oplopen... dan is de onvermijdelijke consequentie op een gegeven moment... dat de eurozone toch uit elkaar gaat vallen. En we hebben een sterke Europa nodig om en de financiële sector aan banden te kunnen leggen. En ook de grote problemen die we hebben rondom klimaatverandering... rondom milieu, rondom hoe zorgen we dat Europa ook een sterk continent blijft... wat ook perspectief voor onze, hè, voor onze jongere generaties blijft bieden... wat werkgelegenheid gaat creëren. Daar moeten we al die landen er ook bij houden. Ja, Daar moet je samenwerken. Dat is de enige optie. We gaan het zo hebben over uw partij, hoe het komt. dat ja, U zegt het gaat goed, maar dat er toch ook groen, GroenLinks-kiezers in de peilingen weglopen. En wat u zou kunnen doen om ze terug te halen. Maar eerst het lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven... That it's a googled open arm. One, two, three... Als ze thuis komt van weer een dag campagne rust ze in haar Amsterdamse souterrain. Yeah, yeah. Staart wat uit het raam zittend aan haar keukentafel. Even geen debat of nieuws yeah, yeah. Foto met Bill Clinton aan de wand. Ooh, haar glimlach vindt ze zelf wat geforceerd. Yeah, ze yeah. voelt zich zijn kijk op politiek verband en heeft in anderhalf jaar veel geleerd. Yeah, yeah. Blijf altijd met je vijand in gesprek. Yeah, yeah. Bills' woorden beschouwt ze als een opdracht. Yeah, yeah. Toen Toviktibi het gemunt had op haar plek, yeah, yeah. heeft ze daar waarschijnlijk vaak aan gedacht. Aan yeah, yeah. het gerommel, de onrust in de fractie. Yeah, yeah. Het akkoord van de Koenders Yeah, yeah. oh. Wordt ingehaald door de partij voor de dieren. Ik geef de strijd niet op, denkt Jolande. Zou nu wel trek hebben in een sigaret of twee of een pakje. Yeah, yeah. Oh, met mijn wilskracht moet ik toch kunnen scoren. Liggen de kinderen al in bed? Ja, ja. Yeah, yeah. Nou, vooruit. Eén wijntje dan voor mama. Dat heb ik na vandaag wel weer verdiend. Op jou, papa. Je was een dronken klootzak, maar ik hou van je. Je hebt altijd iets groots in mij gezien En ineens swingt Jolande door de keuken. Ze swingt uit volle borst mee met de Simple Minds. Alive en kicking met die losse limboheupen. Mag het wat zachter, man? En dicht gaat het gordijn. Welkom Jolande bij Vrijdagmiddag Live. Hoeveel zetels kan GroenLinks nog houden? Trek ze bij de stekker uit yeah, de doos, maar yeah. nog belangrijker: wanneer gaat ze weer trouwen? Zap zap zap zap, zap zap zap zap. Vrijdagmiddag laat, een Vrijdagmiddag laat, Vrijdag. Janne Mathijs, Vera Kee en Milou van Bodegraap... van mijn gast Jolanda Sap. Wat je al niet tegenkomt op het internet, hè? Ja, ik vond dit nog een hele liefdevolle omschrijving, ja. ja? <laughs> en dat het klopt ook allemaal. Mee. En prachtig gezongen, trouwens. Zwingend en dansend door de kamer. Nou ja, dat tafereeltje niet wat elke werd. avond, maar uh, ik kan het makkelijk komt relativeren. Me. En dat, dat helpt je enorm. Ja, en aan het eind, want we begrepen dat ik geloof... dat dat op het libellendebat of zo gebeurde... toen ging het over, uh, uh, over of u wilde trouwen... En dat u onmiddellijk ja zou zeggen als u een aanzoek zou krijgen. Klopt dat? Ach, dat is. Het. Ging het erover? Nee, ik, ik heb een ontzettend uh, geweldige man. En we zijn al heel erg lang bij elkaar. En niet getrouwd? En niet getrouwd. Maar u maar zou wel ja samen. zeggen als u vroeg? Als hij het belangrijk vond, dat heb ik gezegd. Oh, en dat vindt hij niet? Nee. Oh, okay. Is hij er eigenlijk of niet? Nee, hij is okay. er niet. Hij is aan het weer. Het zijn opmerkelijke tijden. Uh, lijsttrekkers en analisten die zien met verbazing hoe de ene dag Roemer sky high is... en de andere dag ineens Samson op het schild gehezen wordt. Rutte, die ook de ru op de ene onjuist zet naar de andere ongeveer betrapt wordt, die lijkt misschien wel het grootste te worden. Er zijn nog nooit zoveel zwevende kiezers geweest. Kennen we de kiezer nog? Kent u de kiezer nog? Nou ja, ik denk dat, dat heel veel kiezers ernaar snakken... en ik bemerk bij mezelf ook dat gevoel, als ik niet bij zo'n debat ben... maar gewoon als ja, dan probeer daar naar te kijken als buitenstaande... dat je gewoon het gevoel hebt dat het niet gaat in die debat... over waar je zelf mee bezig bent. Gekissebis, is over cijfers, over feiten... Terwijl we eigenlijk allemaal voelen, we zitten nu al een aantal jaren... In, uh, in een van de grootste crisissen van de westerse wereld. We komen er niet uit. We weten kennelijk de echte problemen niet aan te pakken. En we weten eigenlijk best wel welke die zijn. Ja, u heeft die problemen uh, onder andere uh, ook allemaal genoemd. Hè. En het programma, u heeft een prachtig programma, het CPB moet maar weer eens te noemen... die was er zeer lovend over. U investeert in onderwijs, milieu, natuur... verbetert de huizenmarkt, werkgelegenheid, koopkracht... vermindert de files, zorgt voor een sluitende begroting. Dat alles en dan toch verlies in de peilingen. Het kan haast niet aan het programma liggen. Nee, ons programma is eigenlijk sinds jaar en dag inderdaad ijzersterk. En je ziet ook als mensen gewoon naar de stemwijzer kijken... dat ze echt vaak bij GroenLinks uitkomen. Als het niet dan aan het, zouden het programma ligt, er zo op ligt, 14 zetels staan. Waar ligt het dan wel aan? Nou ja, iedereen heeft kunnen zien dat we gewoon een lastig jaar achter de rug hadden. En dat is vorig jaar natuurlijk begonnen met dat besluit om die missie naar Koenders te steunen. Daar zijn veel discussies over gevoerd... Maar tegelijk zou ik gewoon uh, ja, mensen ook uh, onder de aandacht willen brengen... dat ondanks die discussies wij dit voorjaar wel klaar waren. Wij waren klaar toen ze uh, uit het katshuis wegklimmen. Toen het land gered wij moest worden. Ja, toen het land gered moest worden, wat ik zelf ook zo belangrijk vond... toen er echt een kans was om ook gewoon door op dat moment door te pakken... ervoor te zorgen dat Wilders ook gewoon nooit meer terugkomt in dat kat. Ja, daar komen we zo op terug. Maar toch vandaag even in de Volkskrant ook roept een reclameman, Mark Oosterhout. Oosterhout, Femke Halsema op om terug te komen. Want hij zegt, uw boodschap deugt, maar Jolande Sap brengt het niet goed. Ach ja, je hebt er pijnlijk, altijd toch? smaakverschillen. Ik kan dit nauwelijks meer pijnlijk vinden. Er wordt zoveel over je gevonden. Ik ben, ik ben overtuigd van waar ik mee bezig ben. Je hebt altijd smaakverschillen. En wat ik tegelijk constateer, is dat dit wel een campagne is waarbij we meer over onze kernboodschap kunnen praten dan ooit tevoren. Nou goed, die kernboodschap, het milieu. We hebben onder andere duurzaamheid. Misschien is dat ook niet meer zo'n exclusief GroenLinks-punt. Nou, ja, het, het, zeker wel. En het is ook gewoon. Zelfs de VVD besteed er heel veel aandacht aan in het programma. Ja, nou ja, wat je ziet, is dat alle partijen er woorden aan besteden. Ja. En dat merk je ook vaker in debatten allemaal mooie woorden. Maar als het erop aankomt wat ze doen wat ze aan maatregelen nemen, dan is het allemaal heel zwaar onder de ja, maat. U gaat het verst, GroenLinks is ja, nog zijn... steeds de groenste partij... maar misschien vinden mensen uh, uh, werk en inkomen wel belangrijk. Ja, Althans gaat... volgens TNS-Nipo wel. Zeker, en dat snap ik ook. En het, en het belangrijke is, dat gaat hand in hand met elkaar. Eigenlijk kan je niet in de toekomst een sterke economie creëren... veel werkgelegenheid creëren... als je het maar ten koste laat gaan van het milieu. Als je het, als je het niet maar duurzaam doorgaat... doet, dan heb je in de toekomst geen ja, werk. En de manier waarop wij dat doen... kijk, een van de eerste dingen die wij willen doen, bijvoorbeeld, is de 6 miljard aan belastingvoordelen... Die Nederland elk jaar opnieuw nog weer uittrekt om de grote vervuilers te subsidiëren, daar willen we een streep doorzetten. Die haalt u weg? Die halen we weg en die zetten we in door gewoon de arbeidskosten voor werkgevers flink te verlagen en daarmee geven we met en kleinbedrijf ruimte om banen te creëren. En je ziet Werk. dus ook. Dus dat kan het ook niet zijn. Is dat het bij is ons, het dan... dat wij na de VVD de, degene zijn die de meeste ja. banen weten te creëren? Ja. Dus ja, mijn kernboodschap is eigenlijk we hebben heel lang gedacht dat economische groei ten koste moest gaan van het milieu, maar het Hoef wordt niet. steeds duidelijker en duidelijker dat dat niet zo is nee. en juist in deze ...deze crisis zie je ook dat eigenlijk de enige uitweg om daaruit te komen... ...is echt breken met hoe we het tot nu toe gedaan okay, hebben. Oké, dus dat kan het ook niet zijn. Wordt het u dan kwalijk genomen dat u zo bezuinigt op de sociale zekerheid? Zou dat het zijn? Nee, dat denk ik niet. Want wij investeren juist in de mensen die uh, kansen nodig hebben. Wij investeren als meeste bijvoorbeeld in arbeidsmarktkansen... voor mensen met een beperking, met een arbeidshandicap. En wij, omdat wij die milieubelastingen zo fors verhogen... kunnen we uh, de belasting op inkomen enorm verlagen. Ja, maar u zegt wel, later AOW. Dat betekent, later AOW, dat, dat betekent ja? dus dat er gewoon echt veel nieuw perspectief bestaat. Hmm. En met name voor lager geschoolde mensen op werk in ons programma. Ja. Maar ze moeten wel later, eh, krijgen ze AOW, ze kunnen minder lang in de WW zitten. Uh, u zegt, uh, alles moet ook meer inkomensafhankelijk, hè? dus mensen met meer geld ja. moeten meer betalen. Juist de, de oudere werklozen, die kijken daar met zorg naar. Ja, maar wij zijn natuurlijk altijd een progressief linkse partij geweest. Die ook gezegd heeft van uh, je kan niet blijven vasthouden... in zo'n veranderende tijden aan de 20 e eeuwse verzorgingsstaat. Daar schrikken mensen je zal van. Gewoon mee... Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd zie je wat er gebeurt... als je wel halstarig vasthoudt aan verworven rechten. U zegt geen ik vind -garantie? dat de Nederlandse vakbonden dat bijvoorbeeld ook te lang gedaan hebben. En je ziet wat daar nu de consequenties van zijn. Zij zijn niet op tijd uh, gaan nadenken over wat zijn nou de nieuwe zekerheden... die passen bij een 21 e eeuw. En voor mij staat daarbij voorop nieuwe zekerheden dat is dat mensen echt hun leven lang kunnen scholen... en dat mensen in plaats van dat ze met een pot geld aan de kant worden gezet... gewoon altijd gestimuleerd worden en dat de werkgever ook geprikkeld wordt... om van baan naar baan te gaan. Geen baan voor het leven, maar werk voor het leven. Werk voor het leven, dat is waar we werk van moeten maken. Even... En daar praten we al jaren over, maar we doen er zo weinig Een vraag aan. tussendoor van Marianne uh, als ik het goed zeg. Assoet, wat vindt mevrouw Sap van een onvoorwaardelijk basisinkomen? Wordt even getwitterd. Ja, dat is, een, dat is een, een, een perspectief wat wellicht voor de langere termijn wenkend kan zijn, maar ik vind het nu geen goede gedachte. Want oh. ik, vind, um, uh, ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen gestimuleerd worden en kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. En om ook op de arbeidsmarkt actief te zijn. En wat je ziet, is als je een basisinkomen nu zou invoeren, dan betekent dat volgens mij dat al die groepen die nu langs de kant staan, die geen kans op de arbeidsmarkt hebben, eigenlijk definitief worden afgeschreven. Ja, maar wel Want een basisinkomen? Ik wil, ik wil iedereen hebben. erbij trekken. Ja, maar ik vind, als ik moet kiezen. Ik vind een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, dat is echt hartstikke belangrijk. En dat is ook de, de, voor mij echt gewoon een, een, iets om een flink voor in te zetten. Want als ik zie wat bijvoorbeeld rechtse partijen, maar ook een partij als D66 aan offers vragen voor mensen op het minimumniveau, nou, dat is daar gewoon niet op. zegt, dus het gaat niet alleen om inkomen, maar werk maar is ook een andere belangrijk. Als dat fatsoenlijke belangrijk. inkomen gegarandeerd is, vind ik werk belangrijker hmm. dan een hoger inkomen. Vind ik ook werk nu belangrijker dan bijvoorbeeld nog een extra salarisstijging. Toch even over hoe het komt dat mensen uh, die, die uh, boodschap van nu blijkbaar onvoldoende of zo waarderen. Uh, misschien moet u het anders brengen. Althans, uh, Ina Brouwer, u bekend, oud groenings tweede kamerlid, die heeft een tip voor u. Luister. Ik zou Iets minder de feiten en iets meer emotie erin brengen. En iets meer, want dat is volgens mij heel belangrijk, wat betekent het voor mij? Dus een beetje begrip voor mensen die ook op de rem staan. Want de veranderingen die moeten gebeuren zijn groot. Naar een duurzame economie, dat zijn grote veranderingen. En hoe doe je dat nou als je een bijstandsmoeder bent? Als je denkt dat je baan op de tocht staat? Ik denk dat dat heel belangrijk is in, in het debat. Min Om dat over het voetlicht te brengen. In de brouwer. Minder feiten, uh, meer emotie. Kunt u er wat mee? Nee, ja, dat, is denk ik een, dat is de tip die ik zelf in de wereld draai door... aan de andere politici ook gegeven heb. Je probeert dus je het dat ook al. altijd. Nou ja, nee, je doet het, je, volgens mij kan je het altijd veel beter doen. Maar dat geldt voor ons allemaal. En wat mij opvalt in dit politieke debat... wat we gewoon, uh, de afgelopen weken met elkaar voeren... is inderdaad dat het gewoon veel te technocratisch wordt. Terwijl waar het om gaat is dat je als politicus veel meer je visie... waar je naartoe wil met deze wereld. Ja. En volgens mij zijn wij daar stevig mee bezig om dat te nou doen. Ja, u zei het al eerder. Ik ben ook nog heel maar niet toe aan die conclusie, hè, van nou ja, we breken niet door omdat het te slecht gaat. We zullen zien 12 september wat dat doet. U gelooft voor dat iedereen... binnen vijf dagen uh, u in de peilingen nog heel erg gaat stijgen? Ik, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen nog steeds niet weten wat ze moeten kiezen. Er zijn meer zrevende kiezers dan ja. ooit die dat op het laatst pas gaan afwegen. En voor... ik denk dat dan veel mensen uiteindelijk toch terechtkomen bij waar hun echte voorkeuren liggen Ja, maar die kijken naar wat u gedaan hebt, u zegt het zelf, toen de regering viel, hebt u onder andere met andere partijen uw verantwoordelijkheid genomen, het Akkoord, juist dat wordt u vooral ook in de GroenLinks-achterbank kwalig nee, genomen. Nee, totaal niet. Dat is een volledig misplaatsbeeld. Oh. Nee, over dat lenteakkoord zijn wij zeer maar enthousiast. Maar waarom blijven ze dan niet? Want u staat nu van tien op vier zetels. Dat zal blijken, 12 september. Nogmaals. Nee, echt werkelijk. En ik, ik, ik, ik prijs mezelf gelukkig ik dat ik ook geboren daar. ben als ja? een rasoptimist. Nee, maar wat ik, wat ik snap is natuurlijk... wij hebben een lastig jaar met veel discussie gehad. Dat was wel om koenders. Wij waren vervolgens, ondanks die stevige discussies... toch klaar om dat lenteakkoord af te sluiten. Ja. En in dat lenteakkoord hebben we voor Nederland echt historische stappen... Op het u zegt van dat vergroening wordt door de, de groene achterban gewaardeerd. Dat Onze dat achterban is zo blij bijvoorbeeld met die belasting op kolencentrales. Ja. Dat is niet alleen eerlijker, omdat u en ik wel belasting moeten betalen... Ja, over. Je van alles terug kunnen draaien, het, dat is de absoluut de waar. Ja. Kolencentrales hoefden dat niet te betalen. Maar, en daardoor gaan waarschijnlijk nu een aantal van die kolencentrales alsnog sluiten. Absoluut. Maar nou bleef Dirk Samson lekker langs de kant staan... He, toen die verantwoordelijkheid ja. genomen ja. moest worden. En die plukt daar de vruchten van. Dat die die zit het lekker dat te schieten op uw compromissen. En, en, maar nu niet, en nu niet meer. En nu hij staat sky En nu scoort hij inderdaad. Hij doet, het, hij, hij doet het goed in de debatten. Maar ik zou mensen willen uitdagen. Kijk wat er onder ligt. Wat vindt u van zijn wat metamorfose van partijen beloven wat vindt u van de, van de grote verandering van Diederik Samson? Ik vind zijn haar niet heel veel veranderd. Nee. Ja, dat lijkt behoorlijk op wat het was. Maar ze pakt um, en zijn manier van praten en ze dan? Ja, weet je wat je ziet is. Uh, en, dat, en dat gun ik ze ook. Hij heeft zijn zelfvertrouwen in de vorm hervonden. Maar wat mijn probleem is. Met het? de P van de A nu. Is dat dat zelfvertrouwen niet in hun programma zit. En hmm. dat programma. Dat ligt straks wel op de formatietafel. Daar moeten we het mee doen. Kan je van, van de, en de ene op de, P van de andere dag. Dat programma. Dat scoort echt als een van de slechtste in die cpb, CPB Ja. Maar kan je even. Samsom nog. Kan je van de ene op de andere dag veranderen? Eh, van een snel opgewonden, toch redelijk activistische politicus... in een hele redelijke genuanceerde premierskandidaat? Nou ja, ik denk dat iemand zijn eigen karakter altijd bij zich houdt. En dat als zo'n verandering... Ik, ik kan niet in, in Diederik zo'n hart kijken, hè? maar als dat niet echt bij hem past... dan gaat dat op een gegeven moment natuurlijk knellen. En mijn advies aan elke politicus zou zijn om maar gewoon kent hem dicht van voor bij tijd, jezelf hè? te blijven. Ja, en doet ja. hij dat? Um... Dat kan ik niet goed inschatten, eerlijk gezegd. Ik denk dat die, uh, dat die af en toe uh, uh, temperamentvoller is dan die nu doet voor. Dan die laat zien, ja. Yeah. Uh, maar mij gaat het altijd om de inhoud. En dan ben ik blij dat de partij dat zelfvertrouwen in de vorm hervonden heeft. Maar ik maak mij zorgen om een inhoudelijke programma. Omdat als je dat programma zou uitvoeren in Nederland... dan is het echt volstrekt onvoldoende om de milieudoelen te halen. Uh, dat, dat maakt baard me echt zorgen. En het leidt ook echt tot veel verlies aan banen in dit land. Ja, de inhoud, toch gaat het uiterlijk, uh, speelt ook altijd een rol. Hè. U zelf ook, wordt gezegd, een restyling ondergaan. Uh, mooi haar, ook nettere pakken dan anders. Ik ben één keer aan een andere kapper geweest. Dat wil ik Valt best klappen. hier. Dat Valt schijnt meteen op. op te vallen. Ja. Ja. Kijk, alles wordt zo uitvergroot, maar ja. daar gaat het niet om. En dat, dat, dat, dat heeft u niet bewust gedaan voor de campagne? Nou, ik, ik zal u zeggen, mijn eigen kapper was ziek. En ik ben oh. ontzettend trouw aan Wetenschap. mijn eigen kappers en mijn eigen winkels. Dus ik vond het heel moeilijk, ik moest naar een andere. Dat is een heel risicovol en, besluit. En dat is, dat, dat is een hit geworden. Het is een hit geworden, ja. ik vind het prachtig. Maar los ervan, ik vind, nou ja, in de campagnes gaat het hier natuurlijk ook altijd om. Want mensen willen ook de persoon achter ja. de politicus zien. Maar ik vind wel, kijk, we zitten... Nee, ik vind het niet onterecht, maar ik vind dat het niet ten koste van de inhoud zou moeten gaan. Want uiteindelijk zou het toch moeten gaan om de vraag... welke partij heeft de beste plannen om Nederland op dit historisch punt in de tijd... hoe gaan we uit deze crisis komen met, met zoveel grote uitdagingen... om daarvoor de beste plannen te hebben. En dat heeft u, u heeft het net uh, verteld, u heeft nog vijf dagen. Ik ben heel benieuwd of het u gaat lukken om in de peiling... Uh, het aantal GroenLinks-kiezers weer omhoog te krijgen. Ik wens u heel veel sterkte in die verkiezingsstrijd... en ik dank u voor dit gesprek, Jolande Sap. Graag gedaan. In het volgende uur gaan we debatteren over wel of niet verplicht DNA afstaan. En we horen de hoogte- en dieptepunten uit de afgelopen sportweek van Barbara Barend. Maar eerst natuurlijk naar iemand die Jolanda Saab heel goed kent. Want ze heeft gisteren nog live met hem gezongen op Radio 3FM. ging fantastisch. U aarzelde even. Nou, u ik vond wou, het één. Ja, dit was voor Ellen natuurlijk een prachtige kans om daar ook mooi live te zijn. Ik wou zijn feestje niet verpesten. Nee. Dus ik heb eerst die microfoon heel ver weggelegd. We gaan luisteren naar Ellen Klaar. just awestruck. Then again I'm trying to pretend that I don't really give a jet I gotta keep my cool you know I'm cool like that cause I've seen it all girl But you broke that rule No I'm a fool with my back against the wall girl You got that smooth Groove Messing around my feet. I got that quick rhythm, but you're slowing me down. My count is one, two, three, four, one, two. You're like one, two, three, four. Oh. I gotta get it down because it's all about that pocket. It's all about that pocket, baby. Uh, ooh, I gotta turn that rhythm around before you think I you know how to lock it. But it's cool with me. I know the hand you're playing. Mm -hmm. Said it's cool with me. I know what you ain't saying. I got that quick rhythm, but you're slowing me down. My count is one, two, three, four, one, two, three. One, two, three, four, oh, yeah, and was so amazing. You manipulate that with them like it's a part of you. And if I didn't know better, I think you were a nympho. You always know just what I'm in for. Yeah, just a little room now. Oh, you gotta groove, groove, groove, yeah. Yeah, my count is lost. I'm like, One, two, three, you got that smooth, no messing. I got that, baby, you're like, One, two, three, four, one, two, uh, I said, One, two, three, four, one, two, huh? But you're slowing me down My count is 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 APPLAUS Clark met Nimfo, de single van zijn laatste album. U gaat nog veel meer van hem horen in Vrijdagmiddag Live. We gaan ook debatteren, Barbara Barend komt langs, et cetera, et cetera. Dus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 Verhuizen, voor minder dan je denkt, verhuizen. Wat kost een erkende NL. Stem woensdag D66. Alexander Pechtold. Dit is Radio 1.